Melford Moorden. Een hoorspelserie in zes delen... geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het vijfde deel. Zondagmorgen. Farnum, Nuttall en ik... waren op weg naar Jane Driscoll. Het sneeuwde flink. Goor, vuil, sneerig, weer. Ik zie geen barst. Je rijdt verkeerd, Nattel. We gaan naar mijn huis, meneer Farnum. Maar we moeten naar je vrouw Brisco. En Ze heeft de nacht bij de regisseur doorgebracht, meneer Farnum. Zo, dan heeft in ieder geval één van ons een prettige nacht gehad. Nee, nee, is niet wat u denkt. Ik kon nog onder deze omstandigheden toch moeilijk alleen in het huis van de vader laten. Natuurlijk niet. We hadden elk een eigen slaapkamer. En in welk waren u dan voordat jullie gingen slapen? Voor de laatste keer, inspecteur... Er is niks gebeurd. Waarom stoppen we? Omdat we er zijn. Zo. Komt u verder? <coughs> Dit ja. is mijn kamer. Oh. U, gaat u zitten, heer. ach, ja, Inspecteur. Meneer Varnum. Uh, weet u al iets over mijn vader? Nee, nog steeds geen nieuws, juffrouw Risco. Geen nieuws is vaak goed nieuws.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 Ze slaan hem de schedel in en gooien hem van de trap. Maar ze vergisten zich. Ja. Billy Guywood was ook die van pad. Van binnen met de sleutel en zij dachten dat het Brussel was. Ze doodden de verkeerde man. Toen ze hun vergissing bemerkte, ontvoerden ze hem uit het ziekenhuis. Hebben ze hem ontvoerd? Ze ontzendeerden een afleidingsmanoeuvre. Dronken lui lopen hawaaierig over de gang...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 Als ik bijvoorbeeld tevoren had gezegd wat u van plan was geweest, meneer Farnum... Maar is ik de camera uitgegaan, hoor. Ja, ik ben er misselijk van. Ik heb alleen maar zo'n kolbeer uitgetrokken en de man van zijn overkant opgerold. Ja. Heeft u nog nooit een dode gefouilleerd? Jawel, maar niet opgebaard. Ik ben er onpasselijk van. Nou, goed, uh, wilt u een autopsie? Nee, met deze doodsoorzaak ben ik heel tevreden. Oh? Hij is vermoord. Net als alle anderen. Naar het computercentrum, rechercheur.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 Ik weet zeker dat deze heren het zeer interessant zullen vinden. Wat doet u nou, meneer Farnham? Tikt zijn codenummern. De computer geeft zijn geheime niet aan Jan en alleman prijs. Wel aan die rust, vrijdagavond. U hebt een aangeboren gave om iemand diep te kwetsen, inspecteur. Het eiland Heston, zei u? Ja.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 De chirurg kan het ongemak zo verhelpen. Tenminste, dat heeft hij mij gezegd. Ja. Ze zagen een klein stukje uit je schedel. De spanning verdwijnt. En het geheugen komt terug. Haal jij de chirurg even? Nou, inspecteur, die is niet in staat om te opereren. Die is stomlazer. Zijn handen beven als een juffel. Ik kan toch nog wel een zaag vasthouden. houden. Wacht even, wacht even, wacht even. Ik geloof dat mijn geheugen weer een beetje terugkomt. Ah, mooi zo mooi. Nou, vertel op.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 Kendrick Jon van Eert en Arthur Ferris Korwitsche. Technische realisatie Léon Dubois en Tom Prudon. De regie had Hero Muller.